Suu Kyi boog zichtbaar gepeinigd voorover en moest overgeven. Daarna werd ze snel weggeleid. Suchi had eerder al gezegd dat ze last had van een jetlag. Ze zei dat ze zich uitgeput voelde na haar reis vanuit Birma. Voor vanavond stond een diner met de Zwitserse president op het programma, maar dat is afgezegd. Suchi landde gisteravond in Geneve voor haar eerste bezoek aan Europa in 24 jaar. Ze stond in Birma vele jaren onder huisarrest. De Britse premier Cameron ontkent dat hij politieke gunsten heeft verleend in ruil voor positieve berichtgeving. Voor de commissie Leveson zei Cameron dat hij een hechte relatie had met mensen uit het media-imperium van Rupert Murdoch, maar dat dat nooit invloed heeft gehad op zijn beslissingen. De commissie Leveson werd door de premier zelf in het leven geroepen na de onthulling dat Britse journalisten burgers en beroemdheden afluisterden. De commissie onderzoekt ook hoe ver Britse politici wilden gaan om de band met de media goed te houden.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 Субтитры <síts>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 rap, really if you're into that I write a million riddles similar to this rap yes, a million rhythms just to get your feel back, into how we go and real die for real man, it's out with every little whisper that you still can't speak out, it's your heat out, it's your rebound, three miles, these sounds let that reach out, that beat bounce my feet fell the ground, your secrets now let me figure them out, There's riddle raps, something we read, not and without, there's riddle raps, something when you're under and down, there's riddle raps never stop calling it out, let's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 If you speak out, it's your heat out. It should rebound, three miles these sounds Let that reach out, bleep bounce. My feet filling the ground. Your secrets, now let me figure them out. It's bit of raps. So I'm with you, not I'm without. It's rid of rap, So I'm weighing you under and down. It's bit of rap, You'll never stop calling it out. It's rid of raps. It's rid of rap. You'll so stop making all of your bounds. It's rid of raps. You'll feel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 It's your rebound And free minds and these sounds Let that reach out, be bounced My feet fill in the ground No secrets Let me figure them out It's Riddle Raps Something we be nothing without It's Riddle Raps your feel filler like it's all in the sound It's Riddle Raps Never stop calling it out It's Riddle Raps It's Riddle Raps I'm making all of your bounds it's Riddle Raps Do I feel that? It's all in the sound it's Riddle Raps What the fuck you talking about? It's Riddle rock rock Yeah, yeah, yeah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 Hoe werkt het in Nederland? Uh, wordt je gevraagd? Uh, wordt er een mails gestuurd? Of uh, stuur je zelf mails? Of ja, stuur je... We hebben wel geluk dat er veel gevraagd worden. Toch wel. Dat het uh, eigenlijk van het ene altijd het andere komt. Dus ja. dat je, ja, dat het, met optreden krijg je optredens. Laat ik het zo zeggen. ja. ja, ja. ja.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 Oh, ja, rood aan kon er geen. kon niemand meer bij. Ja, dat was, was echt gewoon een uh, huntje. Ik in ieder, hutje, in ieder geval nieuwsgierig. Ja, ja. ja. Ah, ik denk dat, dat, dat heel veel mensen verrast zijn. Zeg maar, omdat, um, zijn ik, omdat wij uit dat kleine, dat kneuterige een beetje komen, dat blues Volkie ding Denken mensen. Volgens mij wel is dat, als we bijna in onze optreden komen, zijn ze volgens mij best wel vaak verrast zeg maar, over oh. dat we een hele brede, dikke sound hebben. We kunnen dikke uh. bassen, twee drummers live, viool, ja, meer stem, toch... gezang, gitaar, uh, synthesizer op de bas, piano, weet je, het is echt mm. een bak... Uh... Vooral omdat we dat binnen een jaar hebben opgezet. Ja. Of binnen een jaar gerealiseerd. Mm. Ja, eh, maar... maar Bikbak geluid eh, van het podium af Dat is één kant van het verhaal Maar ook bijvoorbeeld, eh, dat is het ontvangst hè? Dus gewoon het publiek op zich, of waar jullie ook spelen Maar ik bedoel ook eh, radioprogramma's en dat soort dingen maar We zijn er een beetje terughoudend mee niets? geweest ja? ja, maar het ding is net gereleased, he, gereleased en het is ons, en Kijk je ons... ook heel kritisch naar waar je komt Ja, heel erg Ja, ja, ja. ja. ja. Wat, wat, vind, wat vind jij dan belangrijk, euh, als, je komt, euh, ja, je belangrijk daaraan, als je ergens komt? Ja, wat vind je belangrijk daarna als je ergens komt? We proberen gewoon in te schatten dat. Dat er mensen zijn die openstaan voor onze muziek. Ja, met andere woorden, als je op het moment dat je, dat je daar speelt. Moet het, moet het ook kunnen werken, zeg maar. Uh, ja. Je zegt net over de drieëzen, uh, en als wij voor de tros uh, feest zouden spelen. dan ja. maken we het denk ik iets te pitvoets. Dus <lacht> maar dat, dan worden we daar weggejoeld. Weg en terecht misschien. <lacht> maar ja, dan, dan geen zelfs zin dan, in. dan <lacht> nog. kunnen we wel de feestnummertjes uit de. <lacht> <lacht> maar dan of, willen we dan willen ze zelfs wel iets wel met up-tempo. Ja. want anders uh, raakt ze een beetje verveeld. Ja? Weet je, dat, ja. Ja, ja. Nou, we maar maken geen uh, festival muziek. Dat is niet. Dat dus... uh, ik ga het ook niet met een indianen uh, dingen op je hoofd, hoofd staan. Ik zou bijna zeggen nee. harsers, maar nee. je hoofd staan in dat je dan zegt: van hier zijn wij. Maar Indianatoy vind ik nog wel mooi hoor. Ja, daar heb jij bij Rikke precies de goede opmerking. Ik heb dat al mijn hele leven gedaan. Dus ja, ja, dus Joe Franca. Ja, toen toen Rikke klein was wilde die al worden. Ja, ja, toen ik klein was, zag ik Dancing with Wolves. En dat is toch echt, ja, die film is toch wel, niet die film is toch wel een film, maar dat verhaal. Oké, we gaan weer even terug naar de kritische kant van waar je dus komt. Want je wil dus wel dat je muziek,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 En die het voor ons mogelijk maken. Je hebt het over een mixer, een master, iemand die de hoes ontwerpt, zeg maar. Dat zijn best wel pittige klussen waar je gewoon heel druk mee bent als je een gaaf product wil maken. En er is natuurlijk niet zo heel veel geld te verdelen, helemaal niet in het beginstaling van zo'n band. En dat zijn allemaal mensen die ook heel erg druk zijn met die promotie van dat ding. Ja. En daar zijn we heel dankbaar voor dat dat kan en dat, dat, ja, dat met dat, dat met ons mensen met ja. dat willen doen met karakter zijn nou is de Nederlandse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 ja. ja, maar er komen nog meer. Ergens halverwege dus deze natuurlijk dus de happy end van de A-kant. Daarom, hè, halfway station dus. Oh, ja, nee, oh nee. Ik Maar uh, zullen, we, zullen we die doen? Ja. Storms en Doubt? Storms and Dan gaan we, ja. die, uh, gaan we die als eerst even draaien.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 En na de koetjes en de kalfjes kwam de bodem van het glas. En zond wakker met z'n tweeën op een eenpersoonsmatrouwe. <tied>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 Ik vulde de kamer, maar zei zij zei heel beheerst Ik slik de pil al jarenlang en ik vergeet hem nooit Dus ben nu maar niet bang Het kan praktisch niet gebeuren dat je dan toch zwanger raakt Dus dan is het ook niet nodig dat jij je zorgen maakt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 Is you might...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 Ja, maar nog wel open voor andere mensen Ja, uh, ja oké okay. uh, Maar hebben jullie zelf eigenlijk ook helden uh, Voorbeelden Om het dan maar zo te zeggen uh, Tenminste waar je zegt van Jee Hoe die dat aangepakt heeft, Waar dat ik het uh, zo ook uh, kon. Of dat je er iets van Nou, ik zou uh, ook zoiets zo uh, willen, willen doen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 moet je toch even vijf mensen zeg maar, in, in Kopenhagen neerzetten, een paar dagen, um, en, um, en zorgen dat dat uh, niet in de min staat op de band, in de bandpot. Zeg maar. en, um... Ja, dat contactbouw ja, hebben we eigenlijk vorig ja, ja, jaar ja. al opgebouwd, ja, ja, ja. of misschien zelfs twee jaar geleden het al. Het, je moet dat Dan... allemaal best tactisch doen en zo, en, en weet je, ik vind dat heel gaaf hoe het in de band in elkaar zit en hoe, die, hoe ja. die groepsdynamiek werkt. Weet je, wie, wie regelt het en wie is het breintje achter de band of zo en wie is het, het muzikale genietje zeg maar, en wie werkt gewoon keihard dat ja. dat lukt. En ik vind dat soort dingen vind ik heel gaaf in de zin. Hè? Bij lokale bandjes... Of, of een muzikaal gezien, weet je bijvoorbeeld... Uh, ken je het? echt toevallig? Dat is ik ook... heb er vaak iets van gehoord. Ja, en hij is niet zo heel bekend. Hij komt uit Den Haag. Huh? En, uh, maar ja, dat gast, zegt mij wel wat, ja. Hij gaat spelen. Ja. En, maar dan kom je gewoon bij een optreden. En dan speel je samen met hem een optreden. En dan stel je voor, denk je, Jezus man. moet word ik hiernaar ja, nog gitaarspelen, spelen? Ja, je <laughs> ja, hij is me wel eens opgedoken. Ik ken zijn muziek niet, maar ik ken de naam van... Uh, ik weet wie... De naam heeft zeg mij wel wat. Ja, maar, ja bijvoorbeeld. Dat is jouw, dan, dan, dan zo'n heel... Ja, dat is dan niet mijn held of zo, of mijn, mijn voorbeeld. Maar meer en je gewoon. Waardeert zo je waardeert gewoon van, heel ja, erg. Ja, ja, en dan denk ik anders, van zo. Dat ja. Voor, ja, neem van allemaal, neem zo'n kleine stukjes. Ja, ja. dan bouw je je eigen held mee. Ja. ja.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 Zonder, zonder geld, zeg maar. Als je, als je gewoon dikke salarissen kan betalen, ja, dan kan je tegen degene die ja, dan ondergeschikt ze is. Wel. Gewoon zeggen van nou ja, je wordt betaald, je komt maar op, dagen, en je gaat dan maar ja. uh, voor lul staan bij dat ene nummer. Zeg maar ja. maar als, als je geen geld hebt. En je, iedereen moet er ook iets uit kunnen halen, dan moet je mensen zijn die, die hebben die dienstbaar zijn aan, aan het geheel. Mm. En die dat kunnen. En die, maar, der, en maar je, die ook in, in het doel geloven. Ja, dus dat je met z'n allen met, met z'n allen doet. Ja. Ja. En ondergeschikt klinkt al gelijk gek, maar als je dat dienstbaar noemt, zeg maar. Dat ja, dat, het nou het nummer, of ja, en misschien... De muziek ik, ik, of zo, nee, het ik ik ik, ik, ik, ik, is meer geschikt. Ik, ik, ik, bedoel, ik, ik bedoel ermee te maken dat je dus eigenlijk ja, min of meer uh, je inschikt in een bepaalde rol. Ah, ja. uh, zoals ja. Brian May ja. dat deed bij uh, dat nummer Anonymous uh, Dust. Want je had er natuurlijk ook, er zijn ook hele typische Brian May nummers waar dat heel duidelijk in uitdrukt. En dan speelt John Deacon uh, helemaal uh, bijna geen rol. Ja. Of, ja, maar maar, je, maar we er nog een op moet... hebben als we heel beroemd zijn in een documentaire. Ja, oké, maar ik maar ik, wel, ik ga even terug naar de essentie ja, ja. van het verhaal. He. Dus Wat terug ik daarin ook de, wel de terug zie, is dat muziek natuurlijk niet alleen geluid is, maar ook stilte. Ja.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 dat we maken, zeg maar. Dus soms betekent dat dat even iedereen niks doet. Of één iemand even niks. Die even gewoon op dat moment even rustpauze Over lokale dingen. Want jullie hadden iets meegenomen. Luik. Ja, Luik is een Rotterdamse ding. Ja, Marcus heeft het album liggen. We hebben het eerste track uitgezocht van Luik. Van het album A. Ja, ja ik maar probeer het de dit dit keer wel goed, goed te doen. Ja. Nou ja, goed, uh, we gaan er even naar luisteren, dat lijkt me uh, wat we gaan doen. Wow. Ze komen nog... Oh, oh, oh. Mijn microfoon staat op. Ik zei al... Ja, uh, <lacht> wat denk jij nou? De mij. Ik zei al van... Uh, ...ze komen nog een keer terug. Ja, wat... wat uh, ...moet ik even duidelijk uitleggen... ...van wat, uh, wat is de discussie? Nou, uh, Rikke... ...die komt hier uh, binnen met een gitaar... ...en uh, wij hadden zoiets van... Uh, we, hebben, ...we zaten niet echt voorbereid. voorbereid... ...want, nee, want ik ik, panier, ik zie een van, gitaar... ...we hadden zoiets gedacht van... ...nou, we gaan toch alleen maar praten over, over de muziek... ...en, uh, en het spelen dat... Uh, ...ja, dat had ik niet... ...maar uh, ja, dan kijk je... Hè, ...dan... Uh,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 Gemaakt. We hebben nu net uh, iets uh, gedraaid. Wat weet je eigenlijk van uh, deze... Uh, je zei het al, hè? Net? Den Haag kwam... Nee, joh, nee Rotterdam, ja, kom kom ze. Rotterdam. Rotterdam. Ja, we speelden met hun twee weken geleden in Nijmegen. Nijmegen. ja. Nijmegen. ja. En uh, nou ja, eigenlijk... We kennen ze ook uh, niet echt. Dus Een beetje uh, half. Ik Halleuf. had ze wel eens ontmoet, maar ja. niet in, uh, in deze... In deze setting, setting. Nee. nee. Ik wist wel dat uh, uh, Lucas...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 Of uh, ga ik nou jou iets <laughs> maar ontlokken? Want had de microfoon ik dacht, nou, Ga ik nou iets niet. ontlokken wat <laughs> je nog eigenlijk liever niet uh, wil vertellen? Nee, maar bij, ja, volgens mij willen we vooral reizen. Tenminste, ik wil vooral reizen. Ja, Denemarken reizen. hoorde ik uh, al, uh, hoorde ik net uh, vallen. Uh, want, want ja, uh, hebben jullie belangstelling? Is daar belangstelling uh, uh, ook voor jullie muziek? Want anders komen jullie niet samen in Denemarken. Dan moet, er, dan moet er ergens iemand zijn geweest...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 Um, dan zit er een onderdeel in Even voor de mensen die het niet weten uh, er, zit, uh, er zit een mobiel uh, in, in, in, in de, uh, ja, Hij belt elke ochtend naar dat nummer mm -hmm. hè, Dat is zijn, zijn mobiel Maar dat gaat van hand tot hand ja. Hoe ben jij aan dat uh, ding gekomen? En wij kregen hem via uh, spinvis oh? die, die, die uh, ja. ja, goed Spinvis Ja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 En, weet je, ik, wij hebben geen tv nee. En uh, ik luister eigenlijk ook naar de, naar de radio Ze waren gewoon hartstikke, hartstikke druk bezig altijd ja, ja. Dus uh, ik, wist, ik wist Wist ik veel ja. en was die, die Giel was zelfs ziek, dus ik kreeg iemand anders aan de lijn Ja, ik denk dat, dat het Michiel Veestra Giel is ja. geweest. Ja. Ja. En is uh, geweest Ja, dat is heel grappig Want je hebt gewoon ja, eh, boah, Ik heb mond sowieso niet op de verkeerde plek zitten Maar je krijgt in één keer iemand aan de lijn die je niet kent nou, Ik vond het wel geinig eigenlijk mm -hmm. ja. ja, want Marcus, jij hebt het gehoord volgens mij ook, hè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 Ja, ik hoorde wel van vanmorgen Halfway Station, maar ik mis waarschijnlijk dat geelmobiel net, omdat ik dan of net niet achter mijn bureau zit. Het is een lulpraatje hoor. Het is grappig, hartstikke aardig, voor de rest bedoel, ik heb Maar is hij op een gegeven moment ook gaan googlen? Of dat hij... Nou, weet je, hij was later terug, want toen ging hij natuurlijk eventjes dat programma een paar keer luisteren, maar dan de dag erna en de dag daarna, en zelfs die dag daarna, en dan noemt hij het toch nog elke keer, noemt hij het eventjes, en en hij noemde ook tussen zijn en lippen door dat hij het ook nog geluisterd had, terwijl hij ziek was. Dus misschien hadden we zelfs nog wel gelukt dat hij ziek was, dat hij daardoor uh, op zijn... Tijd dat Ja, dat hij het lekker in zijn, zijn bedje thuis met een kopje thee ons allemaal heeft geluisterd. Ja. Ik hoop het eerlijk gezegd. Het gaat maar pijn in je de keel, doen. dat weet ik wel. Dus lastig lastig ja. ja, keel, ja. ja uh, goed, dan je heeft een kop, kopje thee met een schepje honing erbij. Ja. Ik zie dat helemaal voor me, weet je. Ja, <laughs> dat hij dan zijn. op een gegeven moment uh, uh, zelf, ja, want uh, ik weet, ik weet uh, uit de verhalen wat hij, hoe hij zich presenteert, dat hij vaak dit soort dingen doet. Celine heeft die ook uh, zo gegoogeld en uh, hij zelfs, dat vonden wij wel geinig, ethereal, daar had hij Elko uh, van der Meer, de drummer, die ja. hier, uh, ja, die, die, dat, dat weten wij dan weer, en uh, die, uh, die zei van uh, ja, uh, jullie, jullie uh, en op een gegeven moment, oh ja, jullie waren die, die lieve jongens die op bevrijdingspop hebben gestaan, ja, ah, zo, uh, dat wij, ja, dat zagen we omdat, omdat wij op bevrijdingspop toen waren geweest, ja. omdat ze de Rob Award hadden gewonnen, maar dat vond ik wel leuk. Maar het, het is een heel apart item uh, dat we uh, dat, dat, de, de ding. Maar misschien is dat wel goed geweest om zo die manier muziek over oh, joh, te voelen. Dat weet, weet je natuurlijk niet. Ze had het is altijd wel ergens goed voor. is altijd wel ergens goed voor. Soms vonden. ook ergens niet goed voor. Nee, <laughs> want je, het je weet ook nooit hoe, het, hoe, hoe, hoe, <laughs> hoe mensen erop reageren. Of hoe de muzikant in kwestie of ja, degene die dat... Uh, die, dat, uh, die dat ding in zijn handen heeft uh, reageert. Nee, je moet het gewoon loslaten. Maar <laughs> één ding: ik hoop dat Giel niet zit te luisteren, maar ik hoop maar één ding <laughs> dat Marts Smeets niet die Gielmobiel van jou in je handen krijgt. Want ik, ik durf dan niet te zeggen wat, wat er dan gaat gebeuren. Goed, eh, dat was even eh, voor eh, ons voor nog eh, het verhaal van eh, de Gielmobiel. Laten we weer even teruggaan naar het album, want hij werd al aangekondigd. Treehouse, want eh, dat is eh, waar, waar jij het op doelde, Elma. Eh, over eh, de, de Denen die daar, eh, of één Deense drummer die erop te horen is. Eh, laten we dat nummer ook maar gaan draaien. Treehouse van Halfway Station. Build that treehouse in the dark. The ropes of ivy and wound and wound And tangled up the cells on that tree so bad to hide from my thoughts is what she said. Any thoughts Shines upon a green leaves roof that leaks the rain upon a glowing cheeks I hope no one will see us here. Such a cuckoo idea, such a cuckoo idea.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 Ja, dat vind, ik, dat vind ik zo wonderlijk als je, als je dat kan. Uh, ja, dat is je gewoon, nee, hij, hij improviseert het. Hè. het is, ja. zeg maar, Jaap, die, uh, die kan dit gewoon. Dit speelde hij zo in. De, ja. Eigenlijk de eerste keer dat hij het nummer speelde was in de studio. Nou, die hebt twee, twee of drie rondjes nodig en die uh, knalt zo'n violpartij eruit. Ja. Ze, dus, muzikant. ja. ja. Uh, is dat is een geniale muzikant. Is dat ook het, het leuke van muziek? Dat je. Ja, min of meer, uh, het, uh, het, het lijkt wel een confrontatie tussen twee dingen. Uh, of, uh, of nou, confrontatie, het, uh, het, het, het bij elkaar brengen van twee werelden. Want ja, een viool vind ik altijd een beetje een klassiek muziekinstrument. Maar hij speelt het tamelijk klassiekje eigenlijk, ja. toch? Dat is het, ja, maar dat, dat vind ik het, dat vind ik het, het meest het, uh, intrigerende aan muziek. Hè? Dat er dat, dat, dat zoiets, hè? Dat ja. wat je totaal niet eigenlijk verwacht. He, want als je naar een band gaat zitten kijken... dan denk je aan vette gitaar, bassen... en uh, ja. Ja, af en toe misschien een toetsen... Een, he, een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 Ja, min of meer een, een muziekproducer. Die, die heeft een beetje Rebecca Sier dat werk. Dat heeft hij min meer of, meer, meer of meer begeleid. En daar heb ik er iets van gezien: een harp en hij op een gitaar. En dat is zo apart. Als je dat. Uh, dan ben ik dan tegengekomen. Voor de mensen die het nog niet weten. Ja, we gaan kletsen over. Ik zal het volgende week. Uh, zal ik het even laten horen. Dan, uh, dan, weet ik, dan weet iedereen waar ik het over heb. Maar ik vind het altijd van. Uh, dat het naadloos zeg maar, zo erin uh, geschoten is. Dat vind ik wonderlijk. Dat blijf, ik, dat blijf ik zeggen. Dus, uh, ja, en, en dan kan. misschien eigenlijk ook wel... Uh, als, als een muzikant dat kan... hebben ze er zeker al bij mij een streepje voor. Dus uh, ja, dat hebben jullie al... Uh, in, <laughs> dat, dat opzicht al... Uh, ja, we zijn al zo'n beetje aan het eind van, uh, van het programma gekomen. Gaat snel eigenlijk ook, meteen. Ja. Uh, niet helemaal voor niks uh, geweest, denk ik. Integendeel. In nee. we, uh, we komen graag nog een keertje terug. Dat vind ik leuk. Als ja. je dat, uh, als je, dan ben ik wel voorbereid. Ja. Ja, dan zijn we erop voorbereid. En dan uh, gaan we ook inderdaad uh, onze toeters en bellen hier uh, neerzetten. Dan we wat spelen. Ja. Uh, dat lijkt, dat lijkt me heel erg leuk. Zo met z'n tweeën. Dat je, dat je de, dat, uh, met drie komen we is drieën. We hebben nog een toetsen in eerst met een ogen wat, wat gaaf is. Met een klein trap ja, dan, ja moeten die we, die... dan moeten we alleen even wachten tot wij uh, naar een nieuwe locatie zijn. Ja, het, Want we oh, zijn bang niet, dat... Die past uh, banken, de... De... Ah, het past wel. Van... licht eraan hoe luid die is. Maar ja, we, het zo... gaat er even om... Uh, Als hij niet zo luid is, dan, dan is aan hoe Het ligt die trap Maar we moeten oppassen dat we dus niet... Dat gaat hier nog wel lukken, Jaap. Misschien wel. Dat gaat zeker weer nog wel lukken. We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 we praten met Sophie Veline, Terwijl haar echte naam is Sophie Platenkamp en zij brengt Nederlandstalige singer-songwriter muziek. Volgende week dus en wij sluiten af. Tot volgende week. Tot volgende week. <middel>